Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen... is er morgenochtend om 10 uur toch een kabinetsoverleg. Gisteren zei vicepremier Ollongren... nog dat er dit weekend geen katshuisoverleg zou zijn... maar nu is toch besloten om weer bij elkaar te komen verwacht wordt dat er dinsdag ook weer een persconferentie is. Gisteren werden bijna 8900 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Een week eerder waren dat er 3000 minder. De Poolse supermarkt in Beverwijk, die tot twee keer toe het slachtoffer is geworden van een aanslag, krijgt permanente bewaking. Dat heeft de burgemeester van Beverwijk bekendgemaakt. De opening van de supermarkt gaat ook niet door. Vannacht was er opnieuw een explosie bij de supermarkt... Daarbij is de gevel van de zaak fors beschadigd. Vlakbij het winkelcentrum waar de supermarkt zit is een brandende auto gevonden. De politie heeft onderzocht of die auto iets te maken heeft met de aanslag... maar concludeert dat dat niet het geval is. Ook vanochtend voeren boeren blokkadeacties uit bij het distributiecentra van supermarkten. In Oosterhout bij Nijmegen en Geldermalsen staan tientallen trekkers... voor de in- en uitgang van de distributiecentra van Albert Heijn en Lidl... De boeren vinden dat de supermarkten te weinig betalen voor hun producten... ook zijn ze boos vanwege de stikstofwetgeving. De politie is aanwezig, maar noemt de sfeer gemoedelijk. Gisteren waren er ook al blokkadeacties bij verschillende distributiecentra... en bij een slachtafvalverwerker. Op een industrieterrein in Haarlem zijn vannacht vier bussen afgebrand. Medewerkers konden 27 andere geparkeerde bussen op tijd in veiligheid brengen. Hoe de brand in Haarlem is ontstaan is nog niet duidelijk. In een wooncentrum in het Belgische Mol zijn zeker 45 bewoners besmet met corona na bezoek van Sinterklaas. Die had alle 150 bewoners op hun kamer bezocht en een cadeautje meegegeven. Hij bleek achteraf corona te hebben. Daarop is iedereen in het tehuis getest. Het weer in het westen komt mist voor. Verder is het bewolkt en nevelig en soms valt er een bui. Het wordt 5 tot 9 graden. Morgen veel bewolking, ook is er dan wat zon bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. De richting Amsterdam tussen Knopenburgenveen en de Schipholtunnel een half uur onthoud door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open...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 ZFN yes. Dit is Kerst met ZFN. Met men nu. Goedemorgen Zandvoort. Somewhere beyond the sea. Somewhere waiting for me. My lover stands on golden sand. The ships that go sailing somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms, I'd go sailing. It's far. Say In het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort, inmiddels is het Goedemiddag Zandvoort. Gaan wij uh, praten met Friso Mario, de voorzitter van het. Uh, Sociaal Domein Zandvoort met een Rooidongen over Parijt in de Winter. En wij gaan afsluiten met mevrouw Huntjens van Prewonen... die de kei overneemt. Meneer Van Marion, een zeer goede dag. Goedemorgen. Sir. Hoort u mij? Ik hoor hem even niet. Meneer Van Marion, goedemiddag. Ja, hoort u mij? Ja, nu wel. Meneer Van, meneer van Marion is voorzitter van de adviesraad Sociaal Domein... U adviseert over de wet maatschappelijke ondersteuning, de wet maatschappelijke ondersteuning nieuw, WMO 2005, nou dat is ook niet meer zo nieuw, maar goed. De wet werk en bijstand, de participatiewet, de jeugdwet en de woningwet en huisvestingswet, dat is nogal wat. Ja, dat is, uh, dat is ook veel, daarom, uh, daarom doe ik dat ook niet in mijn eentje, maar met een, uh, met een tiental mensen die, uh, die in Zandvoort wonen en uh, betrokken zijn bij de samenleving in Zandvoort... U um, uh, en, en uw adviesraad bestaat uit uh, 13 leden. Ja? Hebben al deze 13 leden hun eigen uh, specialiteit of, of hoek uit Zandvoort van waar zij uh, kijken naar het sociale domein? Nou, er zijn uh, mensen die, die uh, uh, aandachtsgebied hebben, zoals u dat noemt. Ja, dat klopt. Uh, mensen die zich uh, vooral bezighouden met uh, bijvoorbeeld het, uh, het minimabeleid. Dat is het beleid dat... Uh, uh, ...betrekking heeft op mensen die, die weinig geld hebben om te besteden. Uh, er zijn mensen die, uh, die uh, uh, zich richten op uh, de jeugdvoorzieningen. En dan uh, moet u uh, denken aan uh, jeugd met, uh, met problemen... Uh, of ...maatschappelijke problemen, geldproblemen... ...of uh, psychische problemen die, uh, die uh, soms niet helemaal goed weten... ...welke kansen op moeten gaan, ja... Maar ook uh, dingen als uh, bijvoorbeeld het vervoer van mensen die zelf niet naar hun werk kunnen... of kinderen die niet uh, zelfstandig naar school kunnen, die moeten vervoerd worden. En daar is een organisatie voor. Die hebben recht op vervoervoorzieningen uh, vanuit de gemeente. Daar houden mensen zich mee bezig. Dus dat zijn onderwerpen waar mensen zich dan in verdiepen. En er zijn mensen die, uh, die zoals wij dat noemen... Uh, uh, ...ervaringsdeskundigen zijn die in hun eigen leven met problemen te maken hebben. Bijvoorbeeld uh, kinderen hebben die, uh, die ondersteuning nodig hebben... ...omdat die uh, uh, lichamelijke beperkingen hebben... ...die uh, niet zelfstandig kunnen lopen of bewegen. Of kinderen die, uh, die uh, een psychisch probleem hebben, bijvoorbeeld autisme. Nou, die, die mensen hebben ervaring en met hun eigen ervaring uh, kunnen ze meepraten. Die, uh, die, die adviezen zijn gevraagd en ongevraagd, hè? Dat heb ik gelezen. Die, ja. uh, kunt u mij eens meenemen in, in een ongevraagd advies? Uh, er is een, uh, uh, een, uh, uh, een voorziening voor kinderen die naar school worden gebracht. En uh, die voorziening is eigenlijk uh, een financiële uh, vergoeding... voor de extra kosten die mensen moeten maken om een kind naar school te brengen. Maar er zijn natuurlijk kinderen die eh, eh, zelfs met, met dat geld niet geholpen zijn... omdat ze niet zelfstandig naar een bus toe kunnen lopen... of naar het station kunnen lopen... of met een fiets die ze krijgen naar school kunnen fietsen. Voor die kinderen is vervoer nodig. Nou, daar heb je een aanvraagprocedure voor... Daar, daar moet je allemaal dingen invullen. Dan moet je invullen wat de beperkingen van het kind zijn. Uh, waarom het niet kan. En daar moet een, een verklaring bij komen. Waarop de, de, de, de ambtenaar die de aanvraag beoordeelt kan zeggen... Ja, uh, dit kind uh, krijgt niet alleen geld... maar daar komt zelfs een, een taxi voor om dat kind naar school te brengen. En als je dan een kind hebt met een aangeboren afwijking... die dus elk jaar hetzelfde probleem heeft omdat dat niet overgaat. En je moet elk jaar opnieuw alles aanvragen... dan is dat voor de ouders kwetsend, beledigend, vervelend. Nou, daarop heeft de adviesraad gezegd van... gemeente, neem nou alsjeblieft het voorbeeld over van een andere gemeente... en geef zo'n toestemming voor dat extra vervoer in één keer. En dat hebben we als ongevraagd advies naar de gemeente gebracht. En... De wethouder van Haafd heeft ons uh, nu uh, toegezegd dat in het komend jaar die regeling inderdaad zo, zo gaat worden als wij die voorgesteld hebben. Dat is een ongevraagd advies. Ja, jullie hebben iets, iets ervaren en, en hebben dat bekeken en zeggen van jongens in andere gemeenten is dat veel simpeler, laten we het ook zo doen. Klopt, dat is het. En dan is dat niet iets wat op dat moment op de agenda van de, de, de, de wethouder staat. Iets anders is een gevraagd advies. Uh, ik moet even heel duidelijk zeggen. Wij, zijn, uh, uh, wij beoordelen de, de manier waarop uh, het beleid van de gemeente wordt uitgevoerd. De gemeente stelt het beleid vast. Dat beleid dat wordt voorbereid, daar wordt over nagedacht. En in dat traject, in dat nadenken over hoe het eigenlijk zou moeten... Worden, wordt tegenwoordig de adviesraad in Zandvoort al gevraagd om mee te lezen. Wij lezen met, dat, met, dat, met die ontwikkeling van dat beleid mee. En vanuit onze kant proberen we daar nou, verstandige dingen over te zeggen. Nee. En uh, heel vaak zien we al dat in het ontwikkelen van dat beleid... die dingen die de adviesraad zegt, wordt meegenomen. En dat is één, één belangrijk ding. Dat is dus een, een gevraagd advies waarin je meedenkt. Wij denken mee over de uitvoering die, uh, die, die dat, ja. dat meedenken over de uitvoering. Heeft u daar een voorbeeld van? Ja, ik, dat ik, is ik zie is. bijvoorbeeld de jeugdwet. En dat, uh, dat trekt mij toch. Nou, om, om een voorbeeld te noemen. Wij, uh, uh, wij, wij zien dat de, de, de financiële middelen voor de, voor de jeugdvoorzieningen... Uh, uh, minder zijn dan uh, er op het ogenblik uh, voor nodig wordt geacht. En daar wordt, wordt naar gekeken of... de de, de manier waarop de uitvoering wordt gegeven aan de ondersteuning van de jeugd, of die, of die veranderd kan worden, of die aangepast moet worden. Uh, en daar, uh, daar komt dan de ervaring van een aantal leden in onze raad bij, uh, bij naar voren. Mensen die uh, te maken hebben met uh, uh, de scholen waar, die, waar, waar kinderen heen gaan. En uh, mensen die inzicht hebben in de juridische gevolg, dus in de de uitspraken van rechters over dingen. En dan wordt er gezegd van kijk of je die, die, die beschikkingen over het onder toezicht stellen van jeugd, of je die, of je die aan kan passen. En uh, daar praten we dan met de wethouder over. We praten over het verschil in problemen die de jeugd heeft in, in, in bepaalde delen van Zandvoort. Waarom in bepaalde uh, gebieden in Zandvoort de jeugd veel meer problemen heeft dan in andere gebieden. Dat zijn dan onderwerpen die, die wij met de wethouder uh, en dan daarna de ambtenaren uh, meepraten. Dat, uh, uh, dat, is, dat is de jeugd waar, uh, waar wij dan als het gaat om, om, om probleemjeugd over praten. Nou ja, die, uh, Dat is het één ding, hè, die jeugdwet. Uh, de jeugdwet. Het sociaal domein is erg breed. Uh, ik neem ja. aan dat u contact heeft met, met het volledige college. We hebben, we hebben de, de, de wethouders hebben een uh, uh, um, portefeuilleverdeling. En uh, de, de, dat betekent dat er in het ambtelijk systeem de, de wethouder uh, voorzien wordt van beleidsvoorstellen vanuit die verschillende onderdelen van het ambtelijk apparaat. En wij praten met die ambtenaren en dus ook met de wethouder die uh, verantwoordelijk is. De adviesraad in Haarlem adviseert het college. Dus u hebt gelijk het college. Dat is dus niet de gemeenteraad. Nee. Wij adviseren het college. De wethouder die dat bepaalde onderwerp in zijn portefeuille heeft. Ik hoor u zeggen advies Haarlem, maar dat is toch Zandvoort? Standvoort, ja. De adviesraad Haarlem heeft juist een andere insteek. Die adviseert, die adviseert de, uh, de gemeenteraad. Aha, dus er is een heel groot verschil. De Haarlem doet het uh, aan de gemeenteraad... En de adviesraad Sociaal Domein, die adviseert aan het college in Zandvoort. Klopt, dat, dat is duidelijk. heel goed. Ja, dat is duidelijk. Hoe vaak vergadert ja. u? Wat zegt u? Hoe vaak is de vergadering? Eén keer van... in de maand, tien keer per jaar. Zijn die openbaar? Dat... Die zijn openbaar. En dat, dat, dat, is, dat is nu een beetje raar door de, door de, door de uh, coronaperiode. Maar uh, er, iedereen die mee wil en uh, mee wil kijken en mee wil praten kan. Dat uh, aan, uh, aan ons kenbaar maken. En dan uh, krijgen zij ook uh, toegang tot onze digitale vergadering. Ja, oh. en hiervoor waren uh, die vergaderingen ook openbaar. Uh, in, uh, in het uh, zandvoort Weekblad uh, is dat uh, een tijd lang ook uh, bij de agenda van de gemeente vermeld. Dat de adviesraad vergadert en dat die vergaderingen openbaar zijn. We doen dat in het pluspunt. Aha. Uh... Een, een druk programma als je zoveel uh, wetten moet, moet adviseren. Kost u veel tijd? Uh, ja, het kost veel tijd. Oh, het, uh, uh. Het, het, het, het lezen van de, van de voorstellen, uh, van, de, van de beleidsvoornemens... Dat, uh, dat lezen kost tijd. Daarna met elkaar praten over hoe je daarop wil reageren... of je in staat bent om te reageren. Want er zijn natuur je moet ook heel duidelijk stellen... De adviesraad is geen controleapparaat van het ambtelijk systeem. Wij controleren niet nee. de, de, de, de, de, de dingen op, of wij toetsen de voorstellen niet aan de wet waarvoor die voorstellen zijn. Dat is niet aan ons. Nee, wij beoordelen is... de uitvoering, wat de invloed is van, uh, van, van het beleidsvoornemen, op de uitvoering. Dat is wat we doen. Dat is we zijn geen nee. van de van het ambtelijk apparaat. Dan heb ik er... En, uh... Nog één voor u. Ja. Uh, gezien u, uh, uw vele werk in het uh, sociale domein en daar ook het inzicht in uh, wat er in Zandvoort gebeurt, uh, waar liggen uw wensen voor dit domein in de 2021? Ah, ik, uh, ik hoop heel erg dat het, uh, het minimabeleid, zoals uh, door, uh, door het college voorgesteld wordt, dat, dat, dat is ook al, al ondersteund in de, in de gemeenteraad, dat dat ook zijn uitvoering vindt en dat daar de financiële middelen voor beschikbaar blijven als de, de, de gemeente door de corona uh, toestand daar financieel in problemen komt... dat de, de overheid bijspringt. Dat is één ding. En een tweede ding is wat we erg hopen... dat het, uh, dat het lukt om uh, contact te leggen met de jeugd die problemen heeft... met name in Zandvoort-Noord, dat daar een contact komt... en dat we die kinderen en hun ouders, maar ook vooral die kinderen kunnen helpen. En dat, we, dat een ander punt is wat we hopen dat de kinderen in, in gezinnen die uh, niet veel geld hebben om te besteden... dat, uh, dat voor die kinderen uh, de voorzieningen die buiten wat de gemeente verstrekt had... en de overheid, dat die kinderen uh, toch toegang kunnen krijgen... tot wat voor hun wat rijker bedeelde vriendjes gewoon is. En dan bedoel ik dat zij gewoon mee kunnen doen... met het leven van schoolgaande kinderen. Dat hopen we dat dat... In, in, in, ...in gebieden waar kinderen in Zandvoort nu uh, nou echt in gezinnen leven... ...met heel weinig geld dat die kinderen dat wel krijgen. Nou, dan hopen we dat uh, met u mee als uh, CFM Zandvoort... ...dat voor iedereen die uh, in uw categorie de jeugd op dit moment uh, de aandacht heeft... ...ook de aandacht krijgt die zij verdienen. Meneer Van Marion, ja. mag ik u ontzettend bedanken voor dit gesprek? Ik dank voor de tijd en ik vind het leuk dat de aandacht van jullie hiervoor uh, is uh, gegeven. Hartelijk dank. Dank u wel.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 Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Uh. A lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever. No more. No more. Je, uh, Jelmer muziek en uh, alle uitleg die uh, kan je overal vinden op allerlei websites hierover. Uh, wij gaan praten met de voorzichter van de stichting LHBTI aan zee en dat is Roy Dongen. Roy, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Goedemiddag eigenlijk. Ja, al, goedemiddag. Ja, ik vergis me daar ja. nog steeds in. Ik zit zo in mijn Goedemorgen Zandvoort-bubbel uh, dat ik uh, dat nog vast Maar inderdaad goedemiddag. Het is twaalf uh, uur geweest en uh, wij gaan ons opmaken voor de Winterprijs Roy. Ja, absoluut. Uh, ondanks alle uh, beknellingen en andere dingen... ...denken dat het toch goed is om zandvoort op de kaart te zetten. Zodat mensen niet vergeten wat voor een leuke bestemming het is om daar toe te gaan. Maar ook de mensen hier wat te doen hebben in uh, deze kerstdagen. Dus vandaar dat we toch doorgaan met, uh, met de Winter Pride. Ja, hoe, hoe kom je nou op zo'n idee? Want uh, de, de, de aanloop in het begin van het jaar, eigenlijk het einde van vorig jaar... ...was er nog niets aan de hand. En iedereen sprak over Pride at the beach, want het was allemaal zo mooi en, en geweldig. En dan komt er een gigantische klap van jongens het gaat niet door. Ja, dat hadden we natuurlijk van de zomer dat we dachten van nou we mogen niets doen. Dus dan uh, gaat het van de winter gaat het vast uh, goed, optimistisch als we zijn. Dus toen hebben we aangekondigd met een winterpride te willen beginnen. Maar ja, de realiteit haalt ons in en uh, we mogen nog minder eigenlijk dan uh, tijdens de, de, de zomerpride. Uh, en dan je ja, laten we ons kisten door het coronavirus. Uh, letterlijk laten we ons weer in de kast jagen door het coronavirus. <lacht> nou, wij dus niet. <lacht> we gaan gewoon door en we zorgen dat we ook zichtbaar zijn dan maar tijdens een, een winterpride. Ja, uh, in, in, uh, in de zomer is er een, een mini-praatje geweest. Deed dat goed? Ja. Ja, het heeft in ieder geval uh, goed gewerkt dat er heel veel aandacht voor geweest is in, uh, in alle media. Maar ook alle evenementen waren uh, volgeboekt en uitverkocht. Dus er was blijkbaar uh, er toch heel veel behoefte aan. het trans bij het Waven was vol, de Tras bij Zin was vol. Borges waren druk bezocht. We hebben die optocht gehad die door het dorp liep waar mensen naar hebben gekeken. We hebben ontvangst op het gemeentehuis op het bordes gehad. Ja, het was kleinschalig, maar uh, dat, heeft het, dat uh, was nog steeds leuk. Ja. Hey, um, iedereen kan natuurlijk in de zijn krant lezen wat het programma is. Maar kan je, kan je een paar hoogtepunten uh, voor ons uh, vertellen? Ja, nou ja, natuurlijk is het belangrijkste uh, uh, dat het bijna alle dingen online zijn, maar gelukkig zijn er ook een paar dingen die niet online zijn. Uh, online hebben we in ieder geval uh, de radio, waar je vanuit huis kan luisteren, uh, de bankbingo bij uh, uh, uh, het wapen waar je online, uh, thuis aan mee kan doen, uh, en je kan uh, dansen met de closing party, dat kun je ook allemaal lekker thuis doen. Sterker nog, je moet het wel thuis doen, want ja. je kan geen uh, bezoek ontvangen, uh, maar we hebben natuurlijk ook Kids of the Future en dat vind ik dan wel weer heel erg leuk, dat is een activiteit tijd die Roland dan organiseert aan ons bestuur. En daarmee kunnen kinderen stenen ophalen bij het Zandvoors Museum... van die rivierstenen, die platte rivierstenen. En die uh, kunnen ze beschilderen en die worden daar ook weer ingeleverd. Uh, en dan wordt dan alweer iets met een expositie uh, mee gedaan. Dus kinderen hebben daarmee wat te doen. Ze kunnen naar buiten om die stenen op te halen. Ze kunnen ze schilderen, ze kunnen ze weer wegbrengen. Uh, en ik denk dat dat, uh, ja, zeker in de vakantie, er is dus, geen ijsbaantje, er is dus, bijna niets. Dat dat voor kinderen heel leuk kan zijn om op die manier toch creatief bezig te zijn. Nou, ja, dus dat is voor de kinderen. Voor de uh, ouderen zijn er nog diverse ateliers die open zijn uh, om, om kunst te bekijken. Ja, ja joh. Dat, dat kan ook wel een redelijk jonge leeftijd, maar niet alle leeftijden denk ik. Uh, sommige onderdelen zijn uh, wel uh, prikkelend. Maar uh, we hebben een mooie expositie buiten bij het Badhuisplein. En je kan natuurlijk de hele kunstroute lopen, van het uh, Badhuisplein naar het Ongevoorts Museum, naar het HDMZ Museum, naar de pop-up galerie in de... Uh, uh, Even kijken, de, de pop-up galerie op de, uh, wat is het ook alweer? Passage. Straten is, zeg je? In de passage. Ieder passage, inderdaad. Uh, dus er, er zijn allerlei verschillende uh, dingen waar je naartoe kan. Je kan gewoon naar de ab absolute de, de kunstdingen uh, zelf, uh, de exposities. Maar je kan ook gewoon die hele tour maken. Uh, en er is nog één andere pop-up galerie. Dat is uh, met de expositie Secrets, uh, met de kunst van René Zuiderveld, onze vaste fotograaf. Ja. En die is in de um, straat de Zeestraat. Dat is ook een pop-up. Um... Dat is ook een pop-up galerie, ja. Met een speciale expositie van René. Nou, dan hebben we nog een, een hele leuke, dus de, waar ik zelf natuurlijk ook uh, ben, dat is de uh, opening van de foto's die in René Zuidveld gemaakt heeft van de ambassadeurs. Dus dat is ook een, uh, een leuke, die is het HDMZ Museum. En in het hdmz museum ja ik mag natuurlijk eigenlijk, uh, maak ik hier dubbel reclame voor, want dat is mijn moeder, Maria van Druten, die van beroep uh, schilderes is. Uh, die geeft uh, twee dagen een workshop in het hdmz museum om je eigen ik te leren schilderen. Um, dat is een mooie workshop, maar als er een workshop is, dan denk ik gelijk aan uh, het maximum aantal en het opgeven daarvan. Uh, die informatie, waar is die te halen? Uh, je kan je aanmelden via www.het.nl um, en de, de tafel staat allemaal meer dan twee meter uit elkaar, dus dat is, daar is aan gedacht. Er is een looppad zodat iedereen uh, niet bij elkaar in de buurt hoeft te komen. Tijdens het lopen moet je natuurlijk je mondkapje op en er mogen maximaal zeven deelnemers per dag uh, in de ruimte deelnemen. Oh, is, uh, maar, uh, kan men ook via een Zandvoortse Pride at The Beach website of Facebook kijken? Uh, ja, je kan natuurlijk op de Facebook uh, pagina kijken, dan zie je daar ook het e-mailadres van hdmz.nl staan, want ja, we willen op één plek de aanmelding, want we willen vooral voorkomen dat er zich te veel mensen aanmelden, dat er straks negen mensen bij spreken voor de deur staan. En dan overtreden we de RIVM-regels en we willen ja. natuurlijk gewoon dat iedereen gezond weer naar huis gaat na afloop. Ja, dat moet je het scherp in de gaten houden. Uh, ja. Heb je al gestemd? natuurlijk heb, heb ik al gestemd. Ik heb al verschillende keren gestemd zelf. Want dus je mag meer dan één keer stemmen ah. uh, op de top 51 van de Rainbow Radio. Dat is ontzettend leuk om te doen. En dat kan gewoon via de website van ZFM. Ja, de Rainbow Radio top 51. Wij vragen ons af waarom het 51 is. Ja, dat is, uh, omdat het precies 51 jaar geleden is dat uh, de Stonewall rellen, en dat is het begin van de Pride, in Amerika zijn uh, uh, hebben plaatsgevonden. En daarmee is het eigenlijk begonnen met uh, um, ja, het Pride-gevoel, het Pride-uitdragen Pride naar buiten toe, een opkomen tegen discriminatie en jezelf durven zijn. Dat is dus precies 51 jaar geleden. Dus vandaar dat we de top 51 uh, hebben. Dat is passend. De Stonewall-rellen zijn uh, vorig jaar of het jaar daarvoor ook gebruikt als, uh, als thema voor de Pride. Ja. Uh, Pride Amsterdam heeft uh, dit jaar eigenlijk al vroeger gezegd... joh, het, het, het is te groot, het is te onveilig, we doen helemaal niks. Uh, zijn er ook berichten over volgend jaar? Ja, dat is natuurlijk heel erg verschillend. Uh, wij zijn blijven vol goede moed. Dus wij gaan ervan uit dat we ook volgend jaar uh, dat we toch uh, gewoon een echte Pride kunnen organiseren. Uh, ik geef alleen maar aan dat bijvoorbeeld Antwerpen Pride uh, zo voorzichtig is dat wij gezegd hebben we gaan volgend jaar ook geen grote Pride hebben. Geen uh, optochten en dat soort dingen. En alleen maar heel kleinschalige activiteiten en meer dingen online. Uh, ik hoop wel dat wij ervoor durven gaan en kunnen, lang kunnen gaan om uh, uh, dan toch wel weer echt gewoon contact met elkaar te hebben. En een Echte pride organiseren waarmee mensen ook letterlijk kunnen verbroeden. Ja, nou, uh, je ziet al aan het programma van uh, de winterpride dat er activiteiten voldoende zijn. En ontwikkeld door uh, het team pride winterprijs zal ik maar zeggen. Dus dat moet in de zomer zeker goed komen. Ja, natuurlijk. We gaan natuurlijk gewoon door. En we zoeken gewoon uh, de mogelijkheden op als heel team. Uh, en uh, zoeken we de mogelijkheden op om, om binnen de regels toch wat te doen. Dus daarom is zo'n kunstwandeling ontzettend leuk, want dan uh, ben je dus relatief veel buiten. Je kan eventjes die museum met niet te veel mensen uh, doorheen lopen en weer ja. naar de volgende expositie. Uh, je kan dan uh, smiddags bij uh, Zin ook nog een, uh, een flesje uh, mijlandwijn uh, meenemen in een uh, klein pakketje. Dus het is ook hartstikke gezellig. Geniet overal op straat opdrinken, zeg ik maar even. Nee, dat mag niet meer, hè? Nee, dat mag weer niet meer, dus daar moeten we ook heel voorzichtig mee zijn. Je kan in een, een bruine zak doen. <laughs> het zit in een tasje in ieder geval. Ja. Roy, even, even terug naar de stichting LABTI en R. Zandvoort. Er, ja. er is een nieuwe wethouder die dat onder, onder zijn beheer heeft. En die riep in het begin van zijn aantreden uh, heel rap... ik ga zorgen dat het uh, Gebra-pad weer in orde hersteld wordt. Daar heeft de stichting nogal een gefronsd wenkbrauwtje over gehad. En prompt lag daar een nieuw uh, uh, Gebra-pad. Hoe is de verhouding uh, met, met de gemeente Zandvoort? Uh, nou, die is uh, eigenlijk uh, uitstekend, moeten we zeggen. Uh, die is zelfs uh, verbeterd. Ik moet, de wethouder heeft uh, dingen geroepen en hij heeft ze dus ook waargemaakt. Uh, we hebben met een aantal mensen uit LHBTS ook meegewerkt aan een uh, Nota. Die wordt volgens mij binnenkort gepresenteerd aan de gemeenteraad, of naar gestuurd naar de gemeenteraad Een informatienoten over uh, wat speelt er nu allemaal en wat zou er nog moeten gebeuren en veranderen om uh, de acceptatie van LBTI uh, zichtbaar te maken en te verbeteren. Nou, in die, uh, die noten staat bijvoorbeeld dat uh, het COC en nog een uh, instantie les gaan geven op scholen. Uh, de vlag wordt uitgehangen uh, tijdens de pride en tijdens uh, gisteren, paarse uh, vrijdag. Dus er zit toch wel vooruitgang in, want er was helemaal niets. Ja, nou het is het het is een voornemen van. Het is natuurlijk niet de gemeente die bepaalt of er les gegeven wordt over uh, op, door het COC voordracht gegeven wordt op scholen. Dus dat is wel helemaal afhankelijk van, uh, van de scholen zelf. Dus het zal heel fijn zijn als ze daaraan uh, aan mee willen doen. Want tot nu toe is dat volgens mij in Zandvoort nog niet gebeurd. Het TOC heeft dat al jarenlang in het programma zitten. Ik ben zelf dus een tijdje voorrichter geweest op scholen. Dus we zouden dat heel graag uh, uh, ook gewoon doen. Zodat jonge mensen ook leren uh, wie wie is, wat wat is en uh, acceptatie uh, ontwikkelen. Die, uh, die, die nota die gaat komen, die wordt vastgesteld. Hè? Om ons heen zien we uh, regenbooggemeentes. Is dit een beetje de aanzet daartoe? Dat is een ingewikkeld verhaal. Uh, je weet dat onze uh, de stad waar wij ons ambtelijk apparaat bij hebben ondergebracht, Haarlem, een regenbooggemeente is. Maar het ministerie heeft besloten dat ze daar, daar verder niets meer aan doen. Dus je bent als gemeente zelf vrij om je uit te roepen tot een regenbooggemeente. Dus de. de... Het aantal regenbooggemeentes van het project dat ooit is gestart is, daar wordt niets meer mee gedaan. Dus het is aan een stad zelf uh, om uit te roepen dat je een regenbooggemeente bent. Nou, misschien is het een goed idee als het zo doorgaat. Hè. Dus we hebben nu een prachtige nota, als die ook helemaal goed uitgevoerd wordt. Uh, dan kunnen we misschien zeggen hey, dat LHBTI en Zee uh, Zandvoort zelf gaat uitroepen tot een regenbooggemeente. Ja, dat zou uh, goed zijn. Maar ja. moet je weer verdienen. Ja, ja. Um... We gaan richting 2021. Heeft LRBTI en de onderliggende kerngroep Pride at the Beach nog een mooie wens voor het volgend jaar? Nou, we hopen natuurlijk dat iedereen volgend jaar een heel erg uh, gezond en inclusief uh, 2021 uh, heeft. Dat we elkaar allemaal uh, figuurlijk en misschien straks ook weer letterlijk mogen omarmen en een goed hart kunnen toedragen. Oké okay, Roy, dankjewel voor het interview. En uh, ik moet nog even vermelden dat uh, stemmen op de Rainbow Radio Top 51 kan tot 17 december via de website van ZFM. En de uitzending is op zondag 20 december van 1 tot 6. Luister of stem.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 En verder sport ik nog graag uh, en uh, hou ik van lezen en naar film en bioscoop gaan. Kijk, nou weet dat Nou, dat even, <laughs> dat even een noodknopje over wie ik ben. Maar weet, weet u, achter een bestuurder van een corporatie zit natuurlijk ook altijd een mens. En ik ben ook gewoon een mens. Nou, daarom uh, uh, willen wij uh, altijd precies. graag weten met, met wie wij praten en uh, wat zo iemand doet. Dat, ver, dat verkleint uh, de afstand. Uh, ja. Want het is natuurlijk een hele nieuwe situatie voor, uh, voor de Zandvoorters... die natuurlijk heel veel lid zijn geweest van de CAI. Hè? Daar is het allemaal van alles gebeurd. En nu worden we worden deze coöperatie overgenomen door uh, pre-wonen. Wat is eigenlijk de doelstelling van de coöperatie? Nou, we hebben als missie staan dat wij voor iedereen een fijn thuis willen creëren. En wij geloven er namelijk in dat een fijne woning de basis is voor mensen... om ook te kunnen deelnemen aan...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 uh, de wat kleinere coöperaties uh, aangesloten zijn uh, bij pre Dat krijgt dan ook uiteindelijk de naam pre-wonen. Halen, Beverwijk, Bloemendal, Heemstede en nu ook Zandvoort. Uh, waarom is eigenlijk de instap naar Zandvoort ge uh, gedaan? Nou, u weet dat woonzicht in de Kei uh, op een moment heeft gezegd... en dit doe ik uit mijn hoofd, hoor, 2018, 2019... <coughs> wij zouden graag het woningbezit in Zandvoort willen overdragen... aan een regionale corporatie...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 Er staan uh, mooie films, ook van bewoners en ook uh, van bestuurders. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. En, uh, Graag gedaan. Dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging. Graag gedaan en een mooie zaterdag nog. Dank je wel. Ja, we gaan dan uh, ook gelijk door naar uh, de agenda. Dat zijn er maar een paar. Omdat de activiteiten in uh, Pluspunt en de Blauwe Tram op hun eigen agenda staan. En die uh, staan op, op hun website... En die is heel snel te vinden door Pluspunt in te tikken in Zandvoort. En ik heb er toch twee uitgehaald. Uh, activiteit die Pluspunt is inkomen op orde. Elke woensdagmorgen van 9 tot 12 uh, is dat. Dat is een werkplaats voor mensen die hulp willen krijgen om uh, inzicht in hun financiën te krijgen. Wat doet mijn inkomen? Wat geef ik uit? Welke regelingen heb ik recht op? Het is altijd handig om te weten. Je moet je hier wel voor aanmelden. En dat kan op inkomenoporde.apenstraatjeplus.zandvoort.nl ik heb er ook één in de blauwe tram. Voel je fit senioren. Daar uh, worden simpele oefeningen gedaan. Uh, ontspannende oefeningen, ademhalingsoefeningen en wat rustige beweging Hierdoor versterk je je spieren. En uh, docent Ines Volkers begeleid je deze ochtend naar een soepele en ontspanning geest. Ook hier moet je je voor opgeven. En uh, als één uh, van de betere natuurlijk. Uh, de muis is terug in Zandvoort. En uh, daar kan je uh, gewoon kijken naar keestermuis.nl. En daar zie je wat er in het Zandvoortmuseum te doen is. En dat is voor kinderen van 3 uh, tot 6 jaar. Nou, daar, daar vermaken ze de kerstvakantie wel mee, toch? Kijk, daar kunnen ze de hele kerstvakantie <laughs> wat te doen. maar eerst een muziekje? Ja, we, we, we gaan al helemaal afkondigen. Dus je mag hem uh, afsluiten. Oké, okay, dan ga ik uh, gelijk door met de uh, afkondiging. Het was natuurlijk weer een vol programma. Met uh, leuke mensen. En de techniek, die heeft u al gehoord. Dat was uh, Jelme Koper. Die ook een gedeelte van de muziek heeft gedaan. Jelme Koper en Kordraaier. Waarvoor dank. Gert van Kuik. Ontzettend bedankt voor de redactie. De en het vele voorwerk wat er aan te doen is. Mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens u een uh, goed weekend. Tot ziens.